Moutscheurs met het NOS-journaal. De bombardementen op Syrische doelen door de Verenigde Staten... Frankrijk en Groot-Brittannië zijn een ongehoorde aanval op een soevereine staat. Dat zegt de Russische VN-ambassadeur zojuist in de VN-veiligheidsraad. Volgens hem is het internationale recht op een grove manier geschonden. Hij vindt dat de landen met hun beschuldigingen naar de Veiligheidsraad... hadden moeten gaan in plaats van het recht in eigen hand te nemen. En een oplossing voor het conflict in Syrië kan alleen worden bereikt met onderhandelingen. Al heeft het kabinet begrip voor de bombardementen van vannacht. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Blok in reactie op de aanval door de VS Groot-Brittannië en Frankrijk op de doelen in Syrië. In de Tweede Kamer zijn de reacties wisselend. De SP spreekt van een totaal onverantwoorde aanval. GroenLinks, D66, ChristenUnie en de PVV hebben begrip voor de bombardementen. Bij de viering van Oud en Nieuw in Thailand zijn al bijna 200 verkeersdoden gevallen. Meer dan 1900 mensen raakten gewond. In de meeste gevallen was er alcohol in het spel. De jaarwisseling in Thailand is altijd in april en duurt een week. Het dodental loopt vrijwel nog zeker op, want er zijn nog vier dagen te gaan. Vele gaan uitgeput en dronken de weg op voor vakantie of familiebezoek. En dat leidt elk jaar tot honderden doden.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 dan dan. formatie Take That en Cool the Be Magic. Ja, en dat allemaal hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. En eh, natuurlijk ook op eh, tv-tekst en DAB Plus 5C en noem het maar op. Ja, zo. Nou, hé. Hey, Doenja hebben we gehad hier al. In de studio bij CFM Entertainment View. En eh, Doenja, als je nog zit te luisteren zou zeggen, een veilige terugrit en eh, graag tot de volgende keer. We gaan eh, een lekkere eh, een lekkere gouwe oude draaien van eh van Joe Dylan Joe Dylan en a lady in a blue Who's the lady on her own I wish that she would leave my way She just stands there all alone The pain is mine of Zo, en dat was hier dan Frank van Nette. En uh, ja ze zijn gearriveerd. Ja, Arnold is gearriveerd. En Katerina uh, ook. En uh, ja, daar gaan we zo eventjes uh, nog een gesprekje mee hebben. Met de uh, ja, uh, finalist Miss Universe Nederland 2018. Maar hier is nog eventjes een, uh, een plaatje van uh, Harry Ronsevich. En uh, dat is uh, ja, voor mijn vrouwtje. Zelka, deze is voor jou. Als po word die poedrukt, als u treedt, zijn in uzoru mooie, u zor, ma, lupa, oce van kas, koos bok te be, Un insusa, ti deed, de me de jongste me deed, de Zas pribogom pristaat je, da do kraja s tobom ostaču. Wat was hij dan? Ja, Harry, Harry Ronsevich. En uh, ja, heerlijk nummer. Deze was voor jou, Zelka. En uh, wat gaan we doen? We gaan zo een gesprekje hebben met uh, ja, de toekomstige uh, ja, misschien wel, uh, Miss Universe Nederland 2018. We gaan eerst een plaatje draaien van Gladys Grace en een engel zonder vleugels. Jij bent echt met iedereen begaan. Nooit een keertje rust. Staat altijd voor me klaar. Voor alles wat je doet, ben ik dankbaar. Jij zit in. Daarom zing ik dit speciaal voor jou. Jij bent de. Mijn moeder, degene die mij goed kent. Nu sta ik hier voor jou. Geen meisje, maar een vrouw. Het is toch allemaal zo snel gegaan. Ik weet nu hoe het voelt. Ik weet nu wat jij bedoelt. Voor haar kind. Jij zit in mijn hart. Van je haat. Jij bent een engel zonder vleugels, degen die mij beschrijft. Jij bent mijn moeder, degene die mij goed kent. Jij staat al. Ik dankbaar Jij bent De allerliefste Degene Die ik vertrouw Geen besef Hoeveel ik Van je hou De vleugels, hier op die 106.9 en uh, 104.5 op de kabel. En DAB, Plus, kanaal 5C. En we zitten natuurlijk ook nog op uh, TV-tekst. En uh, ja, en natuurlijk op uh, cfm-live.nl. En dan kunt u dus meekijken naar uh, Catharina. Catharina is hier ook. En uh, Arnold, uh, ja, onze Geldergammer is hier ook. En uh, ja. dat allemaal uit de Hofstad, hè? Uit de Hofstad. Eh? Uit de Hofstad. <laughs> hey, uh, ja, Catharina. Doe maar even op, ja. als je kan. <laughs> Lukt het? Ja. ja? Hoor, je, hoor je mij ook? Of? Ja, oké. Okay. Ja, we hebben hier Catharina in de, in de studio. Uh, de uh, finaliste van uh, de Miss Universe Nederland uh, 2018. Helemaal goed, toch? Ja. Hallo allemaal. Hallo. <laughs> Trek even een klein beetje de microfoon neer toe. Ja, dat kan je gewoon aantrekken. Er gebeurt niks. Zo is prima, ja. Hé, hey, Katrina, stel jij je even, even voor. Hallo allemaal, mijn naam is Katrina Marien. Ik ben 27 jaar, ik kom uit Delft. Uit Delft? Ja. En je bent getrouwd? Ik ben getrouwd en ik ben moeder van ja. twee meisjes. Ah, Oké. Okay. En ik ben finaliste van Misses Nihans Universe. Dat is een schoonheidswedstrijd. Iets, en... iets, iets, iets, iets dichterbij nog, ja. Ja, je valt, je valt een beetje <laughs> steeds weg. Is dat goed zo? Uh, zo is het beter. Kijken, uh, mensen kunnen meekijken in ieder geval. Dus ze, zien ze zien je ook ja. nog. <laughs> ja, uh, je was gebleven bij. We zijn van Miss Nijans Universe en het is een schoonheidswedstrijd. En daarnaast staan we ook voor Goed Doe. Stop domestic Violence Against Women. Wij zamelen kleding en spullen voor vrouwen en kinderen in opvanghuizen in Nederland. Ja. Je, je was, uh... ja. ja. Dat uh, het is nog steeds uh, in Nederland heel veel, uh, hebben veel vrouwen te maken met huiselijk geweld. Oh, Oké. Okay. En, en dat, is, uh, dat is voor een uh, stichting, een fonds? Ja, het is een goed doel. Ja. En uh, we zijn bezig met kleding en spullen inzamelen voor de vrouwen en kinderen in opvanghuizen in Nederland. Ja. En uh, daarnaast hebben we ook andere uh, verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld dat we meer mogelijk tickets moeten verkopen voor de finale, die op 3 juni plaatsvindt in Den Haag. In 3 juni? Ja. Op de in Den Haag. In Den Haag. En, en waar in Den Haag? Bij Opera Zalencentrum, Pruitwer. Oh, Oké. Okay. En. Uh... En dan moeten we. Kaartjes ja. Er zijn ook kaartjes te koop. Ze zijn nu bij voorverkoop. Voorverkoop en dat gaat via? Het gaat via de Misses Nederlandse Univers uh, de site. Ja. Daar kunnen kaartjes besteld worden. En. Uh daarnaast hebben we ook uh, nog opdrachten dat wij moeten bijvoorbeeld uh, sponsors vinden voor onszelf en voor de organisatie ja en uh, hoe meer sponsors we vinden dan is het beter ja hoe beter zaken ik kan gekeken ja ja hey en hoe ben je daar terecht gekomen bij, uh, bij wat is hoe gaat ja. het in zijn werk ik heb een berichtje gekregen op Facebook of ik meewoude aan de casting en toen vond ik het helemaal leuk en uh, okay. toen heb ik het meegedaan en uh, het was helemaal niet verwacht voor mij dat ik uh, door was. En dat hoorde ik in de avond van de kastingdag. En ik was helemaal blij en gelukkig dat ik mee mocht doen aan deze verkiezingen. Oké, okay, ja. ja je, je, microfoon, We gaan eerst even een plaatje draaien. Ik ga even in de, micro, in de microfoon goed voor je zetten. Want zo nu en dan val je een beetje weg. We hebben het wel allemaal uh, vernomen. Dat is sowieso. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien van de Time Bandits. En uh, I'm specialized in you.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 We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was. Zo even een kleine onderbreking, want ja, we hebben iemand in de uitzending, in, in de uitzending en dat is Frits van de Forst. En ik zou zeggen, Frits, een hele goede ja, avond al. Ja, een hele goede avond. hele goede avond. Hey DJ, daar gaan we het eventjes over hebben. Ja, nee, nee. ja. Ik het beter tegen u zeggen. Ja, ja ja toch. Ja, zeg maar jij tegen u. Hè? Wat zeg je? Ik zeg zeg maar jij tegen u. Ja goed, het is een beetje uit wat zeg dat altijd u. Ja ja ja nee, begrijpelijk. Hey, um, ja. begrijpelijk. Hoe, hoe kom je op uh, ja. hoe kom je erop? Eigenlijk. Uh, ik moest ergens optreden. En toevallig was mijn Gerd Havenman in mijn achterneef tevens. Ja. En ik sprak buiten, sprak ik een man en die zegt tegen mij van, uh, dit liedje is net naar uit en je zingt een beetje dat soort muziek, dat dus is ook geen leuk idee voor jou. Op de terugweg dat liedje geluisterd, nou Gerrit Haveman zingt dus ook. Ja. En uh, <clears throat> we keken elkaar zo aan, een leuk plaatje en dat uh, moeten we samen doen. Ja Ja, goed, van het een kwam het ander en uh, daar kan ik wel een lang verhaal over maken, dan was hij DJ. Ja, nou, Gerrit Havenman inderdaad en uh, Piet, Piet, Piet junior. Hoor. Ja, klopt. <clears throat> Even ja, kijken, kan je uh, je kan Pieter, Piet Piet jr, dat is uh, ook uh, degene die een beetje rept, toch, of niet? Zeg ja, klopt. Ja, he? Helemaal goed. Ja, ja, ja. Dan heb ik het helemaal goed, joh. Ja. Hey. Ah, je bent al binnen, hoor ik. Ja, ik <laughs> doe <video> ja. <laughs> Hey, um, wat zijn jouw vooruitzichten, Frits? Uh, mijn vooruitzichten zijn uh, dit jaar lekker knallen met singles. Ja. Ik uh, ben nu twee jaar, dit is mijn, uh, kijk, 2018... Het is mijn derde jaar, 16, 16. Ja, het is mijn derde jaar dat ik nu uh, aan het zingen ben. Ja. En uh, ja, goed, ik wil mezelf nu op de kaart gaan zetten. Oké. Okay. Dat is de bedoeling. Ja. Nou ja, in ieder geval heb je een, een goede start. laat ik het zo zeggen? Ja, goed. Ik heb, uh, ja, mijn volgende single heeft het ook wel redelijk gedaan. En uh, ja, deze doet het eigenlijk boven verwachting. Ja. Ja, nou, zeker een goede start. Ja. Toch, vind ik. Klopt. Hey, um, ja, wat, wat doe je naast uh, het zingen nog? Uh... Ik ben zelfstandig ondernemer, ja. Ik, heb, uh, ik rij op, uh, op de vrachtwagen naar Duitsland. Ah, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk een vader ja, van drie kinderen. Dus, dus gewoon vrachtwagen, ja, eigenlijk? Ja, zo kun je het zien, ja. Ja, ja. goed, het vrachtwagen, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, alleen dan voor jezelf, hè? Ja. Goed. Ja, en uh, ja, wat, wat, wat wil je bereiken met zingen? Uh, uh, op het duurde dat je het vrachtwagen gebeurde, een uh, gedachte zeggen of? Nee, absoluut niet. Ik heb een zaak en uh, samen met mijn vader dan. Ja. En uh, ja, we zitten in Metal Recycling. En ik heb drie kinderen, dus uh, dat zal ik nooit opgeven. Ik ben op een waarborgen voor mijn kinderen. Ja, oké. Okay. Dus je wilt eigenlijk altijd uh, gewoon in combi houden? Ja, altijd, sowieso. Ja. ja. Oké. Okay. En ze leggen er nog wat moois op de plank? Of? Uh, is het uh, uh, deze voorlopig? Voor mij, maar uh, ik heb wel ideetjes genoeg. Ah, oké. Okay. En dat, uh, ja. heb je nog optredens uh, binnenkort? Ik moet vanavond, ja, vanavond ook kan optreden. Ja, een uh, algemene, tenminste, waar iedereen uh, zich kan verschansen, zeg maar? Uh, ja, dit is, ja, dit is toevallig dan op een camping. Maar dat kan volgens mij wel. Ja, nee, daar ja, is... kan iedereen komen. Ja, volgens mij ook, ja. ja. Nee, en uh, staat er nog wat groots op de, op de bühne? Uh, nee, nog niet. Nee. Nee. Nog ja. niet, nog niet. Nee, misschien dat het ooit mag komen. Ja. Dat hoop ik. Nou ja. Het is. Uh, lente is al maar net begonnen, dus. Daarom, we hebben we nog tijd genoeg? Nou, zo is het. Hey, uh, kunnen mensen jou nog ergens bereiken? Uh, Facebook, uh, Twitter? Ja, Via ja, ja. ja, Facebook is denk ik het makkelijkste gewoon om mijn eigen naam: Frits van der Vos. Frits van der Vos gewoon op Facebook. Ja. En dan uh, kunnen ze daar een berichtje achterlaten. Klopt helemaal. En zo niet, kunnen ze altijd nog eventjes naar de ZFM een berichtje sturen. En dan komt het sowieso bij jou terecht. Kijk, helemaal top. Hé, hey, um, nou ja, ik denk dat we hem uh, tegen moeten gaan brengen, Frits. Zou leuk zijn, ja. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor jouw tijd. Uh, jij bedankt voor jouw tijd. Ja, <laughs> zo bedanken we elkaar voor de tijd, hoor. <laughs> ja. Ik bedoel, hè, je moet al een beetje geven en een beetje nemen. Zo is het in het leven. Ah, oké. Okay. Hé, hey, ja. uh, graag, uh, ja, graag tot de volgende keer. En dan uh, wie nou, weet hier oh. in de studio. Misschien. Oké, okay. hij hey Frits. Groetjes en een goed weekend. Zelfde dag. Bye Hey jij, ik had jou al in de gaten. Ik zag je met mijn meisje praten, maar zij hoort bij mij. Kijk eens hier. En ik we zijn bijzonder Ze heeft het paradijs gevonden Met mij Ze wilde dansen met mij, ja met mij Ze ging op stap met mij, ja met mij Ik weet dat jij de strijd nu verliest Je zal zien dat ze toch voor mij kiest Hey DJ, daar nog eens dat liedje Laat ze maar kiezen, hoor ik die beat Dan wil ik bewegen Wel met mijn meisje, met mijn meisje Oh Liedje, laat ze maar kiezen Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen Bel met mijn meisje, met m'n meisje oh. Ze heeft gezegd dat ik bij haar hoor Dat ze me wil alleen maar daardoor Wat passen wij goed bij elkaar Wij hey. zijn perfect bij elkaar hey. Ze is mijn schatje hart te breken En Ari is de kus weet ik het zeker Zij en ik, wij zijn samen echt hey. Ik snap dus geen moer van wat je me zegt nou, ik zit dronken in de VIP, lieve schat, ik zeg het eerlijk, koeien Dans op m'n schroot, maakt me gek, ik vind het heerlijk Kijk die jongens naar je kijken, allemaal jaloers Maar met jou ga ik in zee en ik vaar mijn eigen koers Dit schip laat ik niet stranden, nee, je jongen word verstandig Als je ochtends naast me ligt, heb ik de wereld in mijn handen Ik ben een gladde jongen en ik heb wel goede praatjes, lieve schat Kom eens bij me, DJ, draai nog eens een plaatje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 We zijn perfect bij elkaar. Hey, ze is mijn schatje hard te breken. En Ari is ook een weet ik het zeker. Zij en ik, wij zijn samen echt. Hey, ik snap dus geen moe van wat je me zegt. Hey DJ, draag nog eens dat liedje. Laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen. Wel met een meisje, met een meisje, oh. Hey DJ, draag nog eens dat liedje. Laat ze maar kiezen. Hoor ik die beat, dan wil ik bewegen. Met mijn meisje, oh Je moet een keuze maken en ik weet dat het moeilijk is Ga je voor een avontuur of liefde dat nog groeiend is Je houdt niet van vermoeienis, dus ik laat je vrij Maar als je toch gaat kiezen, liefde schat, kies dan voor mij Ze gaat met mij mee naar huis Ze gaat met mij mee naar huis Zo, dat was hij dan, Frits van der Vorst. En uh, ja, heerlijk nummer. Hey, DJ. En um, ja. Catharina uh, is hier nog steeds aanwezig natuurlijk. ja We hebben eventjes uh, wat er tussendoor natuurlijk. Catharina, ik hoop dat de microfoon nu een beetje goed staat. Ja. Ja? <laughs> ja je komt hier uh, eigenlijk uh, een beetje uh, ja, om te promoten. Voor de kaartverkoop voor uh, vrouwen die dus... Uh, Eigenlijk uh, gevlucht zijn? Ja. Naar een, uh, een blijf van mijn lijfhuis, als het ware? Ja, meestal... Zo, tenminste, zo heet dat hier in Nederland, blijf van mijn, blijf van mijn lijfhuis. Ja, meestal uh, vluchten ze van huis zonder spullen of uh, hebben ze heel weinig spullen. Ja. En uh, dan nemen ze alleen kinderen mee. Dus daarvoor zijn we bezig met kleding en uh, spelgoed, kinderkleding, met alles inzamelen om... Bestaan. Ja, alles is welkom. Ja, alles is welkom. Oké. Okay. En, en moet dat nieuw zijn of mag het ook... een moeite... Nee, dat kan gewoon gebruikt zijn. Ja. Uh, ja. Als het maar in ieder geval wel heel is en, en netjes ja. is. Als Niet, allemaal uh, kinderkleding, uh, ja. vooral kleding, ook gebruikte, maar die wel gewoon uh, goed uitziet. Ah, oké. Okay. En, en dat, uh, waar, waar kunnen mensen dat uh, daarvoor terecht? Waar, waar kunnen ze dat brengen of afleveren? Ja, ik kan het ook gewoon uh, zelf ophalen. Ja. Als ik uh, bijvoorbeeld berichten krijg op Facebook uh, dat iemand heeft wat spulletjes over ja. dan uh, zou ik het graag willen ophalen. Oké, okay, dus uh, nou ja, bij deze in ieder geval. Uh, ja, mochten mensen wat, wat, wat kleding uh, kinderspeelgoed of uh, dergelijke dingen over hebben uh, ja, wat nog heel is en, en eigenlijk een, een beetje netjes uitziet uh, kunnen ze dat eventueel ook hier uh, bij de studio in Zandvoort uh, ja, ja, kunnen ze eigenlijk ook afleveren niet te veel <lacht> in één keer <lacht> dan kan ik dan, uh, dan komt Catharina dat uh, hier ophalen dus uh, bij deze uh, hebben deze oproepen uh, geplaatst. En ja, nou ja, wij verwittigen uh, dan uh, sowieso jou dat je, dat je hier in ieder geval wat, uh, wat dingetjes op kan halen, eventueel als, uh, als ze wat hier brengen. Ja, graag. En uh, nou ja, en anders kunnen ze jou uh, ook berichten via Facebook. Ja, mijn Facebook is Catharina Mavin. Ja. En uh, Iedereen kan altijd berichten sturen. Ah, Oké, okay. ja, gewoon via, via Messenger of. of uh, ja, via uh, Messenger. Uh, ja. En, uh, als het een beetje verder is, dan kan ik ook gewoon zelf komen als ik ja. niet kunnen zelf brengen, nee. dan kan ik ook gewoon komen ophalen. Maar is dat door heel Nederland of, of uh, nee, zeg ligt je het van een uh, bepaalde? Devor, de... want, uh, ja, ah, Als ze okay. bijvoorbeeld voor twee, truitjes en drie uurtjes lang rijden, dan is het een beetje. Ja, daarom. Ja. Dus dan, uh, dan kunnen ze het eigenlijk beter opsturen in een doosje uh, met, uh, ja. met, met de post nl Ja, dat kan ook. En, uh, nou ja, ja mensen, dus, dan... we, we gaan het ook gewoon bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ja. Ja, natuurlijk, zeg ik. En, uh, of verzending of ophouden. Verzenden, uh, ja, mag ook naar de studio natuurlijk hier Het uh, komt allemaal in ieder geval bij jou dan terecht. Ja. Dus dat uh, moet, moet goed komen. Ja. Toch? Ja. Daar gaan we ons best voor doen. Hey, uh, heb jij nog uh, bepaalde uh, muziekkeuzes? Ja, andere hazes. André hazes. En, Oh, je bedoelt uh, André Hazes uh, Junior. Ik vind hem ook wel leuk, die ja. André Hazes. Ja, uh, André Hazes Junior is dat, ja. hè? Want anders krijgen we... Uh, ja. Was je luistert, André? Hebben we een keer? Nou, ik heb hem, hoor. Leef. Dan gaan we draaien. Dank je Junior. En leef. Rijden in de kroeg. Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar. Met een glas. Een oude wijze man. Hij zag.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 Alsof het nooit echt af is, een leven pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelt dat hij zich.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 Zo. Hey. Leef, Anderhazes junior. Nou, uh, speciaal voor jou, Katrien. Jij, uh, jij wilde die horen. Dankjewel. <laughs> Graag gedaan. <laughs> en uh, ja, wat, wat zijn jouw toekomstplannen, Katrien? Wat zijn jouw toekomstplannen? Weet je niet? Ik ben druk bezig met de, met de finale. Met voorbereidingen, met opdrachten. Ja. Ik uh, ben echt alleen nog met dit bezig. Ja, want uh, in juni zei je, is de finale? Ja, de finale is op 3 juni. 3 juni in, uh, in, in Den Haag. Ja. En nu zijn wij uh, druk bezig met alle opdrachten: met tickets verkoop, met sponsors vinden, met kleding en uh, spullen inzamelen. Ja. En met, uh, we hebben ook uh, in plaats van bikini-ronde een national costume-ronde. En hoe? National costume-ronde. Oké, okay. en dat houdt in? Jurk ontwerpen en Nederlandse jurk met Nederlandse kleuren, bijvoorbeeld. En die moeten we dan ontwerpen en laten maken. Oh, okay. En tijdens het finale dragen. Het wordt ook een prijs uitgereikt van de Best en, schonke, okay. en Daar ben je al mee bezig? Ja. En Die heb je al? Nee, nog niet. Oh. Daar ben ik mee bezig. Nou okay. <laughs> ja. ja. Um, hou, jij, hou jij van Nederlandse muziek? Of? Ja. Is het om de taal te leren? Of? Ik hou echt van alle muziek. Oh, oh oké. Okay. Nou, dan gaan we in ieder geval nog een plaatje draaien van Dean Sounders. En hebben het over 1, 2 en 3. 1, ik laat je nooit alleen. 2, zoals jou is, geen 1, 3. Als ik je voor me zie, dan weet ik pas hoeveel ik van je 4 Begin ik hier meteen 2, 3, 5.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 Als ze vast, ik wil niet alleen dromen. En ik kan het nog steeds niet, geloven dat het waar is. Dat een meisje zoals jij bij mij wil zijn. Maar misschien had het dan toch zo moeten zijn. Eén, hey, niet alleen. geen hey, één. weet ik pas op feest.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 Weet ik pas hoeveel ik van je vind Begin ik weer met 1, 2, 3, 5 Laat ik je voel en wat ik zie Als je twijfelt of ik echt wel om je geef Dan begin ik weer met 1 Oh, no, no Zo, dat was het dan dienstavond dus. en 1, 2 en 3 Katarina, eh, als, je, als je wint eh, 3 juni wat, uh, wat vind je dan? Uh, de winnaar, die, die gaat winnen, die gaat uh, als eerste Nederland vertegenwoordigd in uh, het buitenland. Ja. Bij de internationale Missies Universe verkiezing. Ja. En vorig jaar, vorig jaar deed je 84 landen mee. Oké. Okay. Dus na de finale heeft Vinares heel druk met de voorbereidingen voor de internationale finale. Oh, Oké. Okay. Uh, met de kleding. En daar kun je ook die mooie auto winnen, of niet? Nee, dat niet. Dat niet, jammer. <laughs> nou ja, dat had leuk geweest, toch? Ja. Nou ja, wie weet. Hé, hey, um, ja. We gaan eigenlijk uh, alweer naar het nieuws van uh, 7 uur toe. En uh, Mike, die, uh, die staat eigenlijk ook alweer te springen. Die komt ook zo. Uh, we gaan nog even een plaatje draaien. Dan kom ik zo nog eventjes terug. En dat doen we met uh, Demi Lovato. Of Lovato, moet ik zeggen culpa? Hey, Fonsi. Oh no, va with me? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Que duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo no me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que teníamos. Y es que no quisiera estar en tu Terror solo fue conocerme eres tú no La culpa. en dat allemaal van Demi Lavado en Fonsi. En ja, we zijn uh, ja, eigenlijk bij het einde gekomen van, uh, van dit programma. En na mij hoort u dus uh, de Euro Breakdown. En dan gaan we weer uh, lekker genieten van Mike en uh, Zoconuyten. En uh, met, met een spelletje natuurlijk en uh, ja, een raadje, plaatje of weet ik veel wat. Je moet het maar weten. Het maar weten. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, we gaan ook uh, afscheid nemen van uh, Catharina. Catharina, in ieder geval uh, leuk dat je er was. En ja, kom in ieder geval nog eens een keer langs. En uh, ja, neem, neem, neem eens contact op en uh, kijken wat we kunnen doen. Sorry, even wachten. Even je microfoon vergeet ik open te zetten. Zij, hè? Dankjewel en fijne avond allemaal. Ja, jij ook. En uh, een goede terugreis naar uh, Den Haag. Dankjewel. En uh, nou ja, hopelijk uh, win je. Dankjewel. Hopelijk Toen? tot ziens. Ja, nou dat zouden dat zou we zo toch. <laughs> <laughs> ah, oké. Okay. Hey, graag tot ziens. En Arnold, jij ook bedankt natuurlijk. En eh, graag tot de volgende keer. Fijne avond. Hey, een fijne avond. En uh, ja, voor jou ook een goed weekend natuurlijk. En, uh, we gaan nog een plaatje draaien. Tot het nieuws van 7 uur. En uh, ja, laten we dat doen met. Uh, Por que tu amor? Tu amor es como el agua. Que puede ser dulce. Puede ser salada. Dus bij deze bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, graag hoor ik u volgende week weer. Entertainment for you. Na mij de Euro Breakdown. Met weer de heftige nummers. Uit de Europese top 40 met Mike.